over de enige echte Nederwiet. Ik sprak laatst een meisje die zei Wat is dat eigenlijk, Nederwiet? Ik neem aan dat er mensen zijn onder jullie die dat nog niet weten. Ik weet dat niet. Nou, dan hoef ik het net zo goed niet te spelen ook. Voor dat één meisje zal ik dan, toch, oh, een ellenlang verhaal vertellen. Op hoe je deze mooie plant, want waar gaat het om? In je eigen tuin, op je eigen dakterras in je eigen vensterbank, in de tuin van je buurvrouw Of gewoon maar ergens hier in Sliedrecht Kunt verbouwen Natuurlijk, begin je met een zaadje Kan je van een vriend krijgen, of anders van ons En stop je in de grond Zomaar ergens in de grond en geen gedoe met voorkiemen op natte lapjes, warme plekjes, dat is allemaal haastige spoed. Dat plantje weet zelf het beste, wanneer in het op moet komen gewoon in de grond, dat gaat wel goed. Dat wordt prachtige. Nee, de wie de wie de wie. Wie de wie de wie. Je wandelt eens gewoon door je tuintje Of door de tuin van je buurvrouw Of je buurjongen of je buurmeisje Of gewoon door de straten van Sliedrecht Je kijkt eens links en dan weer recht en Als je heel goed kijkt Zie je twee van die kleine blaadjes uit de grond komen Die moet je af en toe bemoedigend toespreken Of je zingt er een liedje voor Of anders fluiten de vogeltjes aan, Wel misschien de prachtigste deuntjes Groter, groter, en, en groter, en groter, en groter, en groter, en groter, en groter, en groter, en groter, groter, en groter. Hij wordt groter dan Jan en groter dan Henny, En groter dan René. Hij wordt groter dan Wim. En groter dan man, En groter dan Kees. Totaal, groter dan jij, groter dan jij en groter dan jij en groter dan jij, groter dan jij en groter dan jij ook, groter dan jij ook, groter dan jij, groter dan jij daar boven op die schouders. Even kijken of ik een heel lang persoon kan vinden. Groter dan hij, ja jij heel groot, groter dan jij met je ene arm omhoog. Groter dan jij met je andere arm omhoog. Groter dan jij met je allebei je armen omhoog. Groter dan jij met je al, groter dan jij met, groter dan jij, groter dan jij, groter dan jullie allemaal met je arm en Veel groter, veel groter dan jullie allemaal met je arm en Veel groter en als hij zo groot is, ja loop, ja. Dat er niemand meer overheen kan kijken, is het september en tijd voor de oogst. De vrouwtjes, vrouwtjes haal je binnen. Je hangt ze aan hun voetjes aan het plafond. Dan wacht je één, twee. In een halve maand totdat het droog is en als het dan droog is, komt het belangrijkste van de cannabis, sativa, Hollandia. Dank je. Het uitzoeken, heel belangrijk. Het is namelijk zo, de meeste mensen zoeken dat niet goed uit en krijgen verschrikkelijke klachten. Let op, het is namelijk zo dat de blaadjes... Je hoofdpijn van, die moet je niet roken. De blaadjes, de blaadjes, ook geen thee van zetten. Daar gebeurt een betonnen hoofd van. De blaadjes, de blaadjes, gooi gewoon weg. Weg, weg, weg. En je rookt alleen die hele kleine hoesjes. Hoesjes, om de zaadjes heen. En eventueel die topjes met die kleine, hele bloemetjes. Die. Die hele kleine bloemetjes, ja. En daarvan krijg je geen hoofdpijn. Oh nee, nee, nee. En daarvan krijg je geen beton in hoofd. Nee, nee, nee, nee. En daarvan word je die draaierig, draaierig, draaierig, draaierig, draaierig. Draaier, draaier. Maar daarvan word je zo, zo ontzettend, zo hey! ontzettend. Hey! Hey! So stoned, so stoned.